Did I know? Um. from four op 106.9 RF FM Stort. En een lange kassa boom loopt die altijd even na. Het zal de eerste keer niet zijn dat dit niet klopt. Het vrije wil, loopt die niet in bes. Het vrije wil, speelt. Stel, ook een dat hij heeft zijn fiets een schot voorzien van een roestrijdstalen sluk, want die per week kan hij er niet meer kopen. En hij laat bellen om een taxi als hij aangeschoten raakt, dat zij die bruut is en uit Armoe moet gaan lopen. Hij kijkt wel uit, kijkt wel uit, op het moest hij vestig spelen, als hij staat te de denken bij Station en hij moet steken, schermen zon Wanneer hij zelf moet spelen en gaat zondags nooit meer naar het stadion. Het vrije rug loopt hij niet voorbij. Uit vrije rug speelt hij er precies roerlijk. Want liefde leek niet, kijk niet als het geloof. Liefde is blind. En misschien wel juist daarom Ook een heldende hart soms Nu niet staat het nu niet for free some ladies out there and nobody that seems to care and no beauty queens out there There's just a wing take a stare straight to the room What the f- It's free Lucy Lou, with my girl Drew. Uh -huh. Can't run and Destiny. Charlie's Angels come up. Come on. it. Okay, okay. uh -uh. uh -huh.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 The watch and I'm wearing a body, the house that I live in a body, the car, I'm dry.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 Alleen maar denk aan haar Want zij is heel mijn wereld Zeg me maar wat je Stel van me stil van me stil van me stil van me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 ik denk aan haar en zij denkt aan mij Jij bent de druk, dat is wat ze met zijs ze wil met mijn shoppen en samen naar eten Wil naar de piers en wil met me daten Maar ik dan muziek, en geld op de bank Al mijn fans die wachten al lang Ik wil een toekomst opbouwen met haar Twee kids, een huis met een tuin aan het water Hond of kaart, wat jij wil Maar blijf nou niet staren, want dan wordt het stil Doe dit voor ons en werk dus hard Want ik al van jou met heel mijn hart Ik neem je mee, Neem je mee op reis, neem je mee naar homo of Parijs ik lijkt me zien op moeder dat je weet wat ik me voel. Jij eigenlijk als niet zinnig, dat je zond je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. ik neem je mee, hey, hey, hey, hey, hey. ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. ik neem je mee, hey, hey, hey, hey, hey. Dat ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem je ik neem ik heb geen gevoelens voor haar Terwijl ik, ik nu alleen maar denk Aha zij je is heel mijn leven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 Ik ben je, Casper. met Ik walls. bed op mijn chains. Tot zover het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5. En in de etor op 106.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4. Vier...